Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Als de streekvervoerstaking van vandaag weinig uithaalt... komt er volgende week een landelijke staking. Dan rijdt er op donderdag en vrijdag geen enkele regiobus of trein. Vandaag is zo'n actie al aan de gang in de Achterhoek en het Rivierengebied. Deze vakbondsman zegt dat de chauffeurs, conducteurs en machinisten twee eisen hebben. Iedereen die snapt dat er, dat er euro's bij moeten in een portemonnee op het ogenblik met die enorme inflatiecijfers. En niet te vergeten uh, maatregelen voor de werkdruk, want die zijn ook heel erg belangrijk. Mensen hebben al, al heel lang met een enorme werkdruk te maken. Daar willen wij afspraken over maken. In Boedapest is gisteravond een politieagent doodgestoken. Twee andere agenten raakten gewond. De politie kreeg een melding dat een man de deur van zijn buren had ingetrapt en probeerde binnen te komen. Toen de agenten hem wilden arresteren, trok hij dus een mes en stak hij de drie neer. Bij de ChristenUnie moeten ze nadenken over een afscheidscadeau, want hun partijleider Gert-Jan Segers stopt ermee. Helemaal uit beeld verdwijnt hij trouwens niet. De kans is groot dat zijn gezicht over een tijd opduikt in een boekwinkel. Ik trek me terug in mijn schrijfhuisje, ergens in de tuin. en dan. Uh ga ik aan het boek schrijven wat erna komt, weet ik niet. Zeger stapt dus na tien jaar uit de politiek. Premier Rutte vindt dat Den Haag met het vertrek een anker verliest. Hij noemt de ChristenUnie-leider betrouwbaar... en zegt dat hij met veel warmte terugkijkt op hun samenwerking. En een hele rij grote namen uit het reggaeton-wereldje... wordt aangeklaagd in een copyrightzaak. Onder meer Daddy Yankee en Louis Fonsi worden voor de rechter gesleept... door de makers van deze track uit 1989. Het gaat om het ritme. En als je dan denkt, ja, maar dat ritme, dat is reggaeton. Dat klopt. De makers van die track, Fish Market Rhythm... klagen zowat iedereen aan voor alles wat ze gemaakt hebben. Daddy Yankee voor 10 tracks. En Louis Fonsi zelfs 41. Ook deze. Despacito. Ja. despacito dus. De advocaten van Fonsi noemen de zaak onzin. Zij vinden niet dat je een track zo kunt claimen. Het weer nog. Er zijn wat buitjes, maar het zijn er een stuk minder dan gisteren. Tussendoor zijn er ook opklaringen met wat zon bij 8 of 9 graden. Morgen, dan is de regen terug. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Het op de A7 richting Zaandam bij Purmerend... 4 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Traffic, Pampersen ja. en uh, ja, we zijn weer uh, bij The Boys of Back in Town. Ja, dat is, zich, dat, dat is op zich een pluspunt. Dat we bij, bij The Boys in Back in Town zijn is een pluspunt. Dat is een bijzonder pluspunt. Maar het is niet het enige pluspunt. We gaan straks ook uh, uh, Niels horen vanuit het pluspunt. Hoezo? Ja, dat, dat is altijd een pluspunt vind ik in het programma. Ja. En zeker als wij uh, onze charmante... Ik ga nog niet verklappen wie die is. Want, nee, maar ik zie, er wel iemand, ik zie er wel iemand bij de bushalte staan daar. Zullen we na die tijd even kijken. Die, de mensen die meekijken, die, die kijken nu de studio in. En ik waarschuw iedereen eens als ze de koptelefoon in moeten zetten. Ja, maar, nou, maar nee, er wordt gewoon vrolijk teruggezwaaid. Dat het toch nog tot augustus heeft geduurd voordat ze de zijne was. Dat je dat zong. My ja. augustus was mijn zong. Ja, daar kan ik ook niet zo doen natuurlijk. Ja, raar, hè? Nou, we hebben een pluspunt. We hebben een pluspunt. Charles, ja, neem het woord. Ja, of, heel wil, graag. Willem mag ook het woord. Willem wil jij het woord? Ja, maar dan geef ik hem gelijk door aan Charol. Vind je het goed? Nou, dat vind ik ook goed. Ja. Gerry, welkom. Goedemorgen, Charles. Ja, wat en gezellig Willem, natuurlijk. Wat, wat, ja, wat gezellig. Hé, jouw komst, ik zei het net al is op zich al een pluspunt. Maar wat heb je meegenomen van ons? Nou, uh, Pluspunt heeft een leuk initiatief uh, gedaan samen met het Leger des Huils. Ja. Dus uh, dat heet Warme Kamers. Warme Kamers? Warme Kamers. Dat nou, doet kun je mij dus denken... Hoop aan. Kun je, heb je natuurlijk een hoop... Kan je eraan denken, maar het heeft te maken met de punt, energiecrisis. Ja, met, ja. ja, en met weer buiten, ja. harde wind, veel regen. Me, mensen die in de kou zitten ja, en, en, en die eigenlijk de, ja. de verwarming niet hoog durven nee, zetten vanwege, vanwege de kosten. Hè? Vanwege de kosten ja. en dan misschien wel met warme truien. en, en Misschien wel met hun jas. aan zitten. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. ja. ja. Hey, maar dat, dat ja. is bij pluspunt anders dan. Uh, ja, dus dan zeggen ze, dus: het is, is het koud thuis, kom dan lekker warm bij Pluspunt zitten. Ja. En dan heb je elke dag gezellig gratis koffie en thee of warme chocolademelk. Ja, je hebt gezelschap. En dan komen mensen zelfs, dus je hebt ook, heb je, kun je mensen leren kennen en het is gezellig. Hè? Dan alleen thuis zitten in de kou. Ja, en heeft hè? Pluspunt een, een, een aparte ruimte ja, daarvoor? Ja, als je binnenkomt heb je een openbare ruimte, een ja. hele lange tafel. ja. Met alle stoelen eromheen. En daar kun je gewoon gezellig ja. aan zitten. Dus iedereen kan aanschuiven. Oké. Okay. Ja. En, en daar zijn dan mensen die je dan... Uh, en die voor... zorgen voor koffie en thee. Ja. Een hele grote keuken hebben. Nou maar goed, het is allemaal gratis ook nog. En het is allemaal gratis. Nou, Dat is dus de... het laagdrempelige. Ja. Hè? Want als het nu weer iets gaat kosten... Ja. Nou ja, wat zal het kosten? 1 euro, 1,50, Meer zal het echt niet zijn. Maar, uh, en dan kun je elke dinsdag... Kun je tussen uh, uh, 12 en 1. Kun je nog een kopje soep ook gratis krijgen? Kijk. Nou... Nou, fantastisch. En hey, dat heeft alles te maken met, met veranderend beleid bij, bij, bij Pluspunt? Nou, of, of, ja. of, of steken ze meteen gewoon op de actualiteit in? Dat ze zeggen: van nou, mensen hebben last van. Uh... Ik denk dat ze ook met die energiecrisis dat het daarmee te maken heeft. Ja ja, dus, ja, ja. Mensen toch ergens naartoe kunnen. Wie om... neemt nou dat initiatief bij Pluspunt? Is, is de dat een club, van, de, directeur. de directeur? Samen met zijn medewerkers. Ja, ja, ja. Want ze hebben wel, neem ik aan, een, een, een, een ja, soort vergadercultuur. waarbij dan het programma wordt doorgesproken van het jaar. Ja, maar dat doen ze elke dag wel. Okay. Maar, um, uh, een beetje Pluspunt is, een, is iets waar iedereen welkom is. Ja, het is elke dag open. Het is empathisch, het is sociaal. Sociaal, je, mensen kennen. Je kan daar zelfs, er staat een grote boekenkast, daar kun je boeken kun je, uh, het uit. Er is ook nog een bibliotheek. Dus. Ja, ja daar kun je boeken lenen, maar oh, die kun je okay. ook meenemen, want het zijn allemaal gratis. Dat is allemaal boeken die mensen doneren, ja. die, de, die de zolder opgeruimd hebben en zo. En, uh, dus oh ja. dat kan ook nog. Dus je kan een boekje lezen. En er liggen allerlei... Folders, informatie over Pluspunt zelf, wat er allemaal te doen is. Ja. Dat kun je ook allemaal bekijken. En Geri, jouw rol bij Pluspunt? Want jij, werkt, jij bent. Ik ben uh, vrijwilliger. Je bent, en wat, wat, wat houdt dat precies in? Oh, ja, vrijwilliger uh, kan natuurlijk van alles Ja, vrijwilliger. Wat, wat uh, doe jij allemaal? Uh, noem yeah. eens wat voorbeelden. Nou, onder andere uh, de 80-plus huisbezoeken doe ik. Oh, je gaat met de mensen op visite. Ja, als ze dat willen, hè? Dat ja, ja, ja. is het niet verplicht. Hoe, hoe wordt dat aangekondigd? Hoe doen jullie dat? Nou, uh, de gemeente Zandvoort. Ja. Die stuurt, die heeft dus een lijst van alle mensen die in bijvoorbeeld in dit jaar 80 jaar worden. Mm -hmm. Die lijst met namen en adressen, geen telefoonnummers, die moeten wij in een jaar, zeg maar, uh, met vijf mensen, we zijn met vijf vrijwilligers, uh, moeten wij dat uh, behandelen, zeg maar eigenlijk. Ja, ja. En die en mensen dan... krijgen een brief uh, en daar staat in dat ze dus bezoek kunnen krijgen. Maar verwerkt. wordt er van tevoren gevraagd van stelt u de prijs op of niet? Of, of... Ja, dan kunnen ze dus telefonisch al afmelden. Ze zeggen nou, daar hebben we helemaal geen zin in. Het hoeft helemaal Het gaat allemaal goed met ons. Het hoeft niet. Ja. Wij moeten dan die mensen bellen. Ja. En tijdens dat telefonisch uh, interview of, of, of, of, of gesprek kun je zeggen van nou, uh, stelt u de prijs op om bezocht te worden door ons? Wilt ja. u dat? Vindt ja, ja. u dat leuk? Nou, de meesten zeggen nou, dat hoeft helemaal niet. 80 jaar en ouder, ja. je zegt, nee, dat gaat goed. We, we, we kunnen ons... Ik kan je reden. zou verwachten van... Want, ja, hè, maar, dat denk je, hè. Dat denk je. Maar dat is dus Vanuit de media zo. denk je van... Nou ja, ja. er zijn zoveel mensen ja. eenzaam in Nederland. Ja. En, uh, en die... Uh, ja. Dan maken ze van die reclamespotjes ja. en zie iemand achter de ramen staan. en nou ja, le Letterlijk achter de generaar ja. ge Nou ja, nou is het natuurlijk wel zo dat de mensen die dus echt bezocht moeten worden... en waar wat mee is, dat die zijn bij pluspunt allemaal in kaart al gebracht. Ja. Die hebben dus ook al een heel systeem. Dus mm -hmm. die worden heus wel allemaal in de gaten gehouden. Okay. Maar dit zijn mensen die, ja, die komen dan nieuw binnen. De meeste zijn onbekend... Ja, hey, Maar als jij naar nou zo'n huisbezoek aflegt ja. en je constateert bepaalde dingen. Hè? Je zegt, bijvoorbeeld van, nu zou je naar de zandstroom moeten gaan. Ik moet maar eens voorbeeld even. Nou, Ik kan dus alleen maar, ik, kan alleen maar um, ik, ik mag geen advies geven. Oh, dat mag niet. Ik kan, ja, ik kan, ik kan, Dat kan ik wel, maar ik kan mm -hmm. dus niet zeggen van, u moet dit en dat doen. Dat nee, je, mo je moet het Ik kan doorverwijzen. Dus niet... Nou, ook. ja, ook tips geven. Hè? Ja, dus maar praktijk. we hebben dus een boekje, wie wat waar. Daar mm -hmm. staat alles in. Daar staat, staat alles in. Alle telefoons. Dat, dat heb je altijd staat? bij je, dat boekje. Voor de dat die hebben we al erbij. Ja. Ja, ja. krijgen ze ook. Ja. Het is al heel oud. Het bestaat al, al zolang Pluspunt bestaat. Zeg maar. mm -hmm. ja. Met alle relevante telefoonnummers. Van, van ziekenhuizen, van uh, artsen, van uh, taxis. Van, nou, noem alles maar op. Het staat er allemaal in. Hebben oh. jullie er eigenlijk een website van of niet? Ja. Nou, wat is dat? Pluspunt.nl? Pluspuntzantwoord.nl Ja. Al ook aangeschreven. Plus.santwoord vindt zit nergens een punt dus. Of zo. Zandvo, punt. Ja, Ik vind niet dat je daar een punt van moet maken. <laughs> nee, maar dat, dat, dat luistert heel nauw. Want als je... Nou ja, als je pluspunt intikt, dan komt het al naar voren. Dus dat, ja, is, niet, wel, ja. dat is denk ik niet zo. Gewoon uh, googlen. En je hebt ook gewoon je, allerlei ja. hulpinstanties. Zoals ja. seniorenweb en andere, ja. andere instellingen. Oh. Die mensen op wat hogere leeftijd helpen bij het computerwerk ja. en zo. Hè. En, uh, en er wordt nou heel druk gewezen naar de computer. Door mijn collega Willem Ruijs. Fire. Wat hij is met vuur aan het spelen. Okay. Oh jee. Oh jee. jee. Maar, ja. maar, maar die bloemetjes in die vraas. Dat vond ik een hè? beetje ongelukkig aan ja, eigenlijk. Dat ja, hoor ja. niet. Ja, vond ik ook. Dat water er allemaal naast en zo. Sorry, sorry. sorry, sorry. Ja, gelukkig is hij goed met knoppen. Ja, ja En goed. hij uh, ook, ook met muziek en alles. Dus De dat, meester is hij dan. Ja, gelukkig wel. Gerry, gerry, gerry. Luister en huiver. Nee, hoor, huiver hoef je niet. Maar we willen nee. van jou horen wat er ja. nog meer uh, speelt. Nou, er is nog iets uh, mo moois. Dat heet Voor jouw verhaal, mijn verhaal. En vorig jaar heb ik daaraan meegewerkt. Een soort pilot was dat. Dat betekent dat dus. Er zijn heel veel mensen die. oudere mensen die hun verhaal niet kwijt kunnen. Die hebben. mensen uit het verleden, die hebben allemaal verhaal van vroeger, uit hun jeugd. of tijdens hun huwelijk, heb ik allemaal. Mm -hmm. En uh, als mensen soms een verhaal willen vertellen naar iemand, dan kunnen ze worden, dan beginnen ze dat verhaal te vertellen. En dan zitten mensen op hun telefoon te kijken of ze zeggen van uh, ja, ja, ja of dit. Dus dan knappen mensen af. Dat ze zeggen van ja. Dus, dat... Er wordt niet geluisterd Er wordt niet, geluisterd, geluisterd. Wordt niet mm -hmm. meer geluisterd. Ja. En vorig jaar was het heel leuk. Toen waren we met zeven oudere vrouwen tussen de... Mag, mag ik het wel zeggen, oudere vrouwen tussen de 60 en de 90 waren er? Nou, 90 is zeker oud, natuurlijk, ja, maar ja. 66 piepio, piepio, piepio, ja, nou ja, goed, ja, hoor. Ik voel maar, me wel aangesproken nu. <sus> ja. ja, daarom zei ik ook ouder. Ik, ik voel me was even voorzichtig. Ik voel me zeker ook ja. aangesproken. Ik zit er nou bij, maar ik voel me wel aangesproken. Terwijl jij nou wel 79 bent? Ja. ja. ja. Nee. Nee, ook oh niet. Oh, sorry. Ik ben je op karat af en toe weg. Maar, uh, ja, nou, maar goed, is, dat, dat was dus een, een pilot. Dus we wisten ja. helemaal niet... Dat het samen met, met, met Annelies hebben we dat uh, opgezet. En ik wist helemaal niet... Want ik heb dat nog nooit van mijn leven gedaan. Want ik ben geen coach. Ik ben helemaal niks. Maar ik heb wel ervaring met Nou, helemaal niks. Oh, niet zo beschrijven. Nee, eh, nee. Uh, maar ik, ben, ik heb wel ervaring We hebben je met... voorgedragen voor een lintje. Dan weet je het vast. Oh, ja. goed zo. Ja. Maar, en die kwamen. En de eerste keer dat die vrouwen bij elkaar... Niemand kende elkaar. En het was allemaal... Uh, door elkaar praat en dit allemaal. Dus Annelies en ik keken elkaar aan en dacht... wat is dit? Wat, wat moeten we hiermee? We hadden een heel mooi programma gemaakt hè, voor twaalf mm -hmm. keer. Ja. En, uh, en toen op een gegeven moment de tweede, tweede keer... kwam er ineens een soort rust kwam er onder die groep. Ja. En een vertrouwen. En het was ontzettend leuk. Maar er we, werden verhalen verteld. Nou, dat was echt... Nooit... Maar wie, wie, uh, wie neemt dat voor te Annelies. Nou? Ik zat erbij als ja ik zat erbij als ja ik weet eigenlijk niet wat ik was een... vrouw achter de schermen ja en en ja. gewoon kijken en en en ja het was, was heel het was heel maar fijn moet... om mee te maken ja dan moeten we toch Ook een... heftig hè heel heftig ja, want er ja. waren vrouwen die vertelden hun verhaal die hebben ze nog nooit van hun leven van iemand verteld oh, ja. nooit van hun leven en het uh, waren heftige verhalen ja. hele heftige verhalen ja, ja. Ja. Want, ja, door, bij zo'n gesprek is het handig als er een soort gesprek. Ja, die zat erbij. die het een beetje aanstuurt. Maar, maar het, het feit was alleen al dat ze achteraf zeiden: Ik kan nu eindelijk het hele verhaal aan iemand vertellen, aan die groep vertellen en ik voel me veilig. Ja, ja. En dat was het. Want als er nou in die ja. groep dan uh, iemand inbreekt in het gesprek of zo, dan, dan moet je, dan... je. Er werd gezegd van. Even wachten. Ja, okay. He, we moeten iemand gewoon uit laten praten. Ja, precies. Dat, dat is heel belangrijk, belangrijk. Dat is ja. belangrijk. Ja. Ja. En dan daarna kun je vragen stellen. Ja. Hey, en Gerrie, hoe vaak vindt het plaats? Pluspunt en wanneer? Nou ja, dat gaat in februari weer van start. Mm -hmm. uh, uh, even kijken, 14 februari. En dat gaat dan twaalf keer door. En dat kost 25 euro. En uh, mensen kunnen zich opgeven bij Pluspunt uh, ook. Wat was die website alweer? <coughs> Niemand sandfort.nl. Hey, maar maar ja. je zegt 25 euro, maar dat klinkt wel weer als, als een fors bedrag, maar dat is nee, nee, voor een heel seizoen. Het is 12 keer, hè? Oh, 12 12 keer. keer ja. en dan krijg je koffie en thee. Oh ja, eigenlijk. En het, en het is heel gezellig. En die vrouwen van die groep van vorig jaar komt nog steeds bij elkaar, dus ja. dat zijn vrienden geworden, vriendinnen. Kijk. Kijk, dat is leuk, hè? En belangrijk ook Ja, natuurlijk. Dat was ook het doel eigenlijk ook van het, uh, van het ja. hele... Ja. Ja. Allemaal dames uit Zandvoort. Ja. Niet van Bentveld. Nee, nee, nee, alleen maar Alleen maar Zandvoort. Nou, Bentveld kan natuurlijk ook. Ja. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar uh, ja. ik hoor. pa Er allemaal? Nee, ik heb geen idee. Wat leuk dat ik uh, ook. Ja, sorry, ja, uh, ik zag u binnenkomen en ik was helemaal vergeten dat u Nou, je schuift. Leuk dat dat trap ja Dat, dat, dat er ja. ook Westminster kathietrol werd gespeeld. Maar ja, weer anders, dat, dat, dat is, dat is een toch paard. Een kerkelijke ontvangst. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik ben van de week ben ik dus uh, verantwoordelijk geweest. ...om de uitvaart van de voormalige paus te regelen... ...op het Sint-Pietersplein in Rome. Ach, gezellig, ja. No, het was helemaal of was die gezellig. Het natuurlijk. was helemaal niet nee, gezellig, nee. want er was natuurlijk iemand overleden. Waarom? Ja, die was gewoon doodgegaan. Oh. Maar het was een hele hoge leeftijd bereikt. Gelukkig. gelukkig een hele hoge leeftijd bereikt. Ja, dus ja, daar waren ja. we heel blij mee. Ja. Het was ook een hele vriendelijke man. Ja. En, uh, nou, ik was graag betrokken bij de uitvaart. Ja. Moet ik zeggen. Want dat was een hele... Een respectvolle en een hele eerbiedwaardige uitvaart. Dat is een eerbiedwaardige uitvaart. Ja. Een hele uit... ja. Geloof jij, want daar wil ik eigenlijk even op ingaan, geloof jij in onsterfelijkheid? Ja, natuurlijk. Ja, dat, ja. Je, dat je dat, ondanks het feit dat je dan het leven laat, dat je toch op een of andere manier voortleeft, leeft. Niet alleen bij je familie in het hart, maar ook gewoon. Ja, spiritueel om ons heen, geloof je dat? Ja, maar dat, dat vind ik niet iets voor deze uitzending. Dan moet jij eens naar het volgende nummer luisteren, Willem. Ik Dan luister. moet je eens echt even naar het volgende ja. nummer luisteren. Nou, oh, ja, ja, dat ja, ze gaat is, weer van alles ja, mee. Nou, nee, nee, luister. Ze komt eraan. Nou, Luister. This is all I know And I must just to live For all that I can give The spark that makes the fire Willem, was dat mooi of was ja, dat mooi? Dat was, dat was, dat ja, je, mooi. Dat, ja, dat was... Ja, heel mooi. Ja. Dat heb je goed bedacht. Ja, jongen. Celine Dion was dat. En het was een nummer van de B.G.s. Barry Gibb heeft dat geschreven. Ja. En uh, ze hebben dat ook samen uh, ooit opgenomen laten vertellen. De B.G.s zelf. Ja. Alleen toen ontdekten ze dat Celine Dion het op een hele... Uh, ja, zoals je hebt kunnen horen zojuist. Uh, op een hele... Uh, bijzondere wijze kon, uh, kon brengen. En die heeft er ook een winkeltje mee gehad. Een winkeltje? Ook, heeft ze ook een winkeltje. Een winkeltje? Ja, oh, ja. Winkelhaak in de Broek heeft ze ook. Is dat niet dus het uh, nichtje van uh, als Nico? We nou toch, als we nou toch over het nieuws. <laughs> Nico Haak, ja. Of ja. Fox, Foxy Fox, wat met jij Ik vind het een heel mooi verhaal. En heel af en toe, ik geef eerlijk toe. Uh, maar hand. dat jij niet wist dat, dat die Maurice en dat die Robin, dat die overleden zijn? Ja, uh, er, er, er is nog maar één BG over. En die was natuurlijk ook al te zien. Maar die is toch al heel lang zijn ze toch overleden? Die ja, ja, ja die, uh, Robin en uh, Maurice zijn al een paar jaar overleden. Ja? Ja. Ja. Ik heb er niet zoveel verstand van, ik weet het niet. Ja, Willem heeft daar niet zoveel hij verstand. Is hij is geen B en hij is ook geen G. Nee, nee. Ik uh, verhul mezelf maar stil. Hij <laughs> is een W. is een W. <laughs> ding in de studio op het moment. Uh... Ja, ik heb last van klotsende opzoek. <laughs> ja, ja, sorry. Heb je in een keurkenfabriek gewerkt? Ja, nou goed, de tremolo's en uh, Stalin is Golden en jullie luisteren steeds naar de uh, boys en houden. Je houdt eens even je mond, joh, Stylus is golden. <laughs> En Sarah's is cold. ja. Ja, ja. Nou ja, goed, er werd dus net een vraag gesteld door Charles en aan Gerrit. heb jij misschien een plaatje hier leuk? Nee, ze houdt van het Franse chanson. Dat vind ik heel leuk, want ik hou ook van het Franse chanson. Weet je wie ik zo'n stuk vind? Sorry, nog meer? Gilbert, niet O'Sullivan, maar die andere. Gilbert Bobo. Boco. Gilbert Boco, zo was het ook weer. Ja, en die zingt over. Niet over Thalia, man. Maar... Nee, ja. ja. Nee, ik weet het niet meer. Gilbert B. Co. is eigenlijk vrij vertaald in Gerritus Bokkie. Wat? Schrijf? Ja, Gerritus Bokki. <tie> en het originele nummer, wat, wat, wat hij dus zingt, dat, dat gaat helemaal niet over, over Nathalie. Nee, dat gaat over Nathalie. Nathalie? Ja, luister maar.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 Ah, dit is een beetje Grieks, ja. <tieding> Natali, hè? <tied> Ik weet niet wat hier gebeurt in de studio nou, maar... Oh, mijn god, wat een gek uit. Zo. <tied> <tied> oh. <tied> <So>. oh. <tied> nou, dat was een verhaal van Natali uit Doetinchem. Natalia doet het. Nou, ik, ik vond het echt een leuk nummer. Ja, mooi ja nummer. leuk. Mooi nummer. Ja, ik, maar, maar, ik vind die Silberbeeko. Ik zei het net al. Ik vind zo'n stuk van een man ook hoor. Ja, daar val ik, vind, maar, ik echt op Silberbeeko. Op wie? Silberbeeko. Silberbeeko. Ken jij, ik heb nog een leuk Frans nummertje aangevraagd. Ja. Bij, bij Willem net. Uh, ja? Gertie? Ja? Want dan ken jij. Pierre Grokolas! Hoe? Pierre Crocolas! Nee, nee ik nee. heb Harry Goddoroos wel. Nee. Harry Goddoroos! Oh, die vind ik ook leuk, Willem! <laughs> ja, ik dacht dat je die bedoelde. En wat voor nummer heb je daar, joh? Nee, uh, nou, ik zie daar, Willem, dat uh, Harm zijn moeder heeft voor Pierre Crocolas gekozen. Oh, en die, die zingt ook Frans, maar die zingt eigenlijk een beetje door elkaar Frans en Engels. Wat Frans thuis ook doet. Zeg heeft maar. Het heeft iets over Gerry, die, die, die, die Gerry moet gaan liggen. Lady Lady. He? Ja, je moet gaan liggen. Oh. Staat, staat in, de, in het scherm nu, oh, Gerry. Okay, okay. Mensen kunnen thuis niet zien, maar wij wel. Oh, okay. Lady Lay. Oh. Lady Lady Lay, Lady Lady Lady Lay. Lady Lady Lay. Ik weet niet wat er maar gerry is hoor. maar volgens mij. Ja, die is gaan liggen. We zetten dat plaatje aan, ze ging meteen liggen. Leuk, ja, leuk. Ik, ik, ja. ik, ik snap er helemaal niks van. En, uh... Maar ik ben blijven zitten. Laat die bankkamer liggen. Dat je nee, me nergens ja, van beschuldigt, ja. want ik ben gewoon blijven zitten. Ja, nee, ja, nee. zitten. Uh, nee, nee, ja. Mensen die nee, krijgen nee, met moet. een hele verkeerde indruk van ons, Wim. Dat oh, wacht even. Je, speak for yourself sister. Ja, sister, ja. Hé, Ja, oh, nou. Jij hebt een volgende plaat klaarstaan, maar wat is dat precies voor? Ga vertel, waar gaat het over? Die, die, die uh, de, plaat... Dat gaat over ja, de Sleepy, Lagoon. Sleepy, what? Sleepy Lacoon. Sleepy wat? Sleepy Lacoon. Daar wordt gezongen door, uh, door een band. Ja, vroeger was dat uh, uh, uh, de, ja, de BVBM, dat is de band van Bolle Mannetjes. Ja. En uh, die stond toen op te treden en uh, toen donderde die hele balk bovenin naar beneden, Want die lamp aan hing, zeg maar. Oh, En nu zijn de pletters. Oh. oh, ik zoek me al de pletters. Ik denk, wat ga je nou draaien? Nou, de pletters. Ja. En mag het worden. horen? A sleepy lagoon. A tropical moon. And two on an island. A sleepy lagoon. Into in some lullaby. The fireflies gleam, reflect in the stream. They sparkle and shimmer. From the trees All dance in the breeze And float on the ripples bear deep in the smell As nightingales tell Of roses and blue. The memory of love will haunt me forever A tropical moon A sleepy lagoon Moment of love will haunt me forever. Ja, het is toch wel een, een leuk stukje muziek. Kijk, en ze praten ook gewoon door. Ik vind het is echt zo leuk, een live radio. <laughs> Het is werkelijk een stelletje, lijstje kletskop. Nou, maar ik heb, uh, als, de, als ik aan de platters denk, Wim, dan denk ik aan Only you. Hè? Dan ben ik alleen maar met jou bezig. Only you. Toch? Ja, ook. Daar zijn ze toch bang om mee geworden. Nou ja, onder meer, hè? En smoke gets in your eyes. Kijk, daar ga je al. En weer ook, hè? Het weer ook. Weer ook. Vertel. Het ook. weer ook. Weer rook? Ja, rook, rook, smoke in your eyes, Smal rook, weer rook. Ja. Oh, weer rook. Weer rook. Oh, ik dacht weer rook is weer wat anders natuurlijk. Ja. Het zijn nou, maar die goed. stokjes die je aan kan steken, dan gaat het... Uh, een ja. geurtje is dat. Ja. Wat? En word je rustig van. Word je heel rustig Ja, ik ben van? sowieso Zen. rustig hoor. Ik ben ja. heel rustig hoor. Ik ben altijd oh, rustig. Ik, rustig. Ik, ik ben nooit druk. Maar dan, meestal van ben ik meestal rustig, rust van mezelf, maar... Ja, ja zo. Ja. Hey, maar, hey, maar ik zie... Uh, ja, wat zie je nou zie weer? ...fotootjes voorbij komen. Jij bent op die... Uh... Ik ben op de nieuwjaars... Nee, wacht even. Dat is, dat is mijn vraag nu. Ben jij op de nieuwjaarsreceptie geweest? Ja. Uh, ik ben op de nieuwjaarsreceptie geweest. Ach, vertel er eens wat over. Eerst in Haaglem. In? In Haarlem, daar ah. was de burgemeester van Zandvoort ook. Ja, maar wat was in Haarlem? Dan? David Molenburg was ook in Haarlem. Hey, je moet zeggen burgemeester Molenberg. Het is niet zomaar duim. Mag maar, ik, ja, maar ik mag David zeggen. Want hij heeft alleen gezegd, als je bij de kerk bent, Nee, mag, mag je bij de, kerst, de Rond de kerst mag ik altijd David zeggen. Ja, echt waar? Koning David. Koning, van Koning de, David. David Hij heeft niks met de burgemeester te maken, het is gewoon Koning David. Maar die foto waar ik nu naar zit te kijken... Die... Dat is een, een, een dame, die lag de name. Die lag, en ja, die, die, die dame toen... lag wel, maar die, die heer die heeft ja, doppen in zijn kop, dat ik denk, denk die, van... Ja, die zag reinig. Waarom? Ja, ik weet niet, die was jaloers dat ik naar zijn dame keek. Was dat het? Ja, dat was het ja, is ja. is allemaal bekende figuren. is ja. zie uh, Jolande, zie ik. Jolande Versteeg. Ja, het is jammer, ja. Ja, de mensen kunnen thuis... De hebben, hebben hier helemaal niks aan eigenlijk. Ja, dat is waar. Maar deze die. foto's, waar vind je die? Die vind je op zandvoort.niels.nl Kijk. En ik wil ook, dan moet ik eerlijk... want het zijn collega's. Zandvoort ja. Inside. ja. ja is ook een hele goede. Uh, dat is vracht. ook een heel mooi platform is dat. Platform ja, ja. en interviews, hè? Die interviews hadden. Ze interviews de, met de burgemeester ja. en ze hebben ook het filmpje van de de nieuwjaarsrede natuurlijk ja. uh, gepubliceerd. Maar ja, ze zijn heel actief in Zandvoort en iedereen die uh, ze ei kwijt wil in Zandvoort. Ja. Of het nou een kip is of een eend, ja. maakt niet uit. Nee, nee even serieus. Nee, maar als jij gewoon iets te vertellen hebt in Zandvoort... en de, nou, je benadert Roy van Buringen bijvoorbeeld... die, uh, die zich daarin intensief mee bezighoudt... Ja. en dan kan je gewoon uh, je ding kwijt bij ja. Zandvoort inschrijven. Dus, dus nou, moet je niet te vaak doen... want daar schijnt een hele kleine garage hebt Daar kan niet zoveel in. Oh, oké. Okay. Ik kan niet zo verliezen. Uh, Hé, hey, maar luister, want ja. ze, ze werken ook samen met ons. Uh, Zandvoort.nl. Ja. Dus wij mogen hun uh, uh, materiaal gebruiken, zeg maar. Hè. Dat is een uh, vakterm van de journalistiek dan het geval. Wat? No normaliter moet je dus, als jij een foto wat? gebruikt, wacht nee. Nee, luister, luister. Termen, wat luister. termen? Blur. Luister nou even naar die man, Willem. zitten over niet zo doorheen te jowelen. Nee, dat Sorry. is zo. Ja. <laughs> Luister, Wim. Ja. Als jij een foto van een ander wil gebruiken... Uh -uh. voor publicatie... moet ik er wel bij zeggen... dan moet jij daar fors voor betalen. Dit bedoel je met termen. Nu snap ik je. Ja, ja, ja. Ja, als jij publiceert... en, de, en de, journal, de journalist of de fotograaf... die die foto gemaakt heeft, wil kwaad... krijg je een ferme rekening van die foto. Oh. Ja. Maar wij hebben dus afspraken met Zandvoort Insight... dat wij mogen hun uh, uh, beeldmateriaal en foto's gebruiken. En hun mogen ook ons foto gebruiken. Zo. Dus ja, voor, ja. als hun een van die foto's uh, willen publiceren op hun website, mag dat? Maar ik heb Kijk. één keer een foto gemaakt van mijn buurvrouw. Ik zeg, daar zal ja, ik een foto maken een van... Beetje een beetje pikante foto. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ja, ik, waren ik zeg, klot... van jouw blote billen Nee, zeggen. dat waren klotsende oksels. Dat was het. Van de buurvrouw. Ja, nee, dat moet je niet. Die moet je niet onderzoeken. Online... Nou ja, kijk, als ik zo'n camera aan de hand heb, dan, dan, dan raak ik mezelf helemaal kwijt en dan verdrink ik mezelf. Ik ben helemaal. helemaal hey, nee, nou leg nou eens even uit, Willem. Hoe kan je nou komen aan klotsende oksels? Ken je dat niet? Nee. ik oh. heb daar nog nooit van gehoord. Klotsende oksels. Nou, het ossels. schijnt, het schijnt. Als je als, je als bij de geboorte, hè, begint het al. Uh, als je wordt geboren met uh, omhoog getrokken sleutelbeentjes, zoals ik. He? Omhoog getrokken sleutel. Omhoog getrokken ja, je dat zijn om... net kapstokjes. Ligt lig je dan omgekeerd in de baarmoeder? of zo? Dat je dus... Nou, je lig ligt nooit ge... in de baarmoeder, hè? dat ken je Kan dat niet? Nee, nee. Okay. Ik, ik ben geboren in een rustzak. Dus. Uh, en, en dan, dan kunnen we dus, ja, en, dan kunnen we een dus last hebben van klotsen en oksel. En dan loop je heel naar klots, klots, klots, klots, klots. Maar dan heb je jezelf ook niet in de hand. En dan ben je gewoon de controle over jezelf weer je kwijt. Ja, je helemaal niet. No!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 alright, when I'm with you at night And we love, and we love You fill me so with this big temptation The feeling of move a nation But I'm okay when I'm here with you I do the things that you want me to I do these things for no one else But when I'm with you I can't control myself Ik kan control myself. Maar goed, dat zei ik net ook al. Het waren de trucks trouwens. Geet, kunnen wij er niet voor zorgen dat Wim nou eindelijk eens een beetje onder controle komt? Want het gaat nou, niet goed dat... met die jongen. Het is gewoon... Hij uh... is een beetje de controle kwijt, Hij hè? is een beetje de controle ja. kwijt. Ja. Dat, dat is, uh, ja. We hebben het over de duivel. Ja, ja. Hey, we we ja. kijken, ja, nou, de, de, de gasten van het volgende programma komen alweer de studio binnen. Het, het is al bijna twaalf uur. Ja, ja, ja het vliegt op. wel, we schieten he, schieten he, weer, ja. Het gaat zo snel voorbij. Het gaat, kijk, we worden toegezwaaid. We zwaaien terug. We zwaaien terug. We zwaaien terug, zo is dat. Uh, Twee zwaaitjes en een hond voor de, we de poot. Maar, voor de we hond. hebben nog maar vijf minuten. Ja. Leis, mag, ik, mag ik nog wel even wat verkweten? Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ja, ja. wil ja. even aan de luisteraars vragen. Of ze niet eens een keertje ook naar de studio komen om met mij te praten over het geloof. <lacht> geloof het zelf? Nou, nou, ik weet niet of ze daar belangstelling voor hebben. Hmm. Want dat is toch een hele zwaar beladen onderwerp. Ja. En misschien ook wel leuk, want jullie hebben van veel humor in je uitzending. Maar oh. dus op dit tijd wordt het serieuze nood. Nou, dat is ook uh, graag belichten. Om weer Zonneveld te citeren de humor ligt op straat, meneer. Oh, is dat zo? Naast Natali. Nou, ik heb er ook niet zoveel zin in, Wim. Daar kom ik niet meer, hoor. Nee, dat is als, als, ook wel weer zo. Ik vind het leuk als die paard er langskomt. Ja, ja. Maar als je gaat lopen zeuren over, wat geloof jij nou, of wat geloof ik nou niet? Ja, ik geloof er niet in, hoor. Jij gelooft er niet? Ik geloof er niet in dat de HEMA uh, altijd maar met die rookworst blijft zitten. Geloof ja. ik niet. Nee, die dingen want het, en, dat, gaat, dat gaat als warme en, broodjes. Ja, en V&D is er ook niet meer. En, en alles en, verdwijnt, hè? Ja, alles verdwijnt. Maar de maar. HEMA verdwijnt dan niet? Ja. Van haren wel met zijn schoenen. Dieven is die weg? Is die weg? Nee, nee hoor, van haar is er nog. Oh. Met de schoenen. C&A ja. is er ook nog hoor. Is er ook nog, ja. ja. ja. ja. ja. Gelukkig ja. wel, hè. Want ja. dan kan ik geen broek meer kopen. Want jullie hebben speciaal altijd mijn maat. Heel raar. Ja, ja. Ik, nou, ja, ik, ik stap er maar even een nummer in. Ja, doe dat maar. Ik kan me vergis, maar komt er nou een drumband binnen, of? Como in de park! Ja, dit is zeker de laatste plaats. Ik draai me ook in ieder geval uh, al een stukje weg. Dan kan ik in ieder geval een fatsoenlijk afscheid nemen van de mensen. Hier natuurlijk het volgende programma. Mensen staan al klaar. staan al in de keuken met z'n drieën. Ja, dus we gaan weer. Heet het nog steeds Sandwoord Lunch. hè? Nee. Nee, hij nee, nee, heeft een andere naam. Andere naam. Met, met uh, hallo het weekend. of uh, het weekend, Maar dan kunnen ze het beter zelf vertellen. Let, uh, leuk je. programma, de moeite er waard om even naar te luisteren. Ja. ja. Nou goed, ik wil even iedereen bedanken. Charles, Gerry wil ik bedanken. En, uh, de pater en uh, de, de moeder van Harm en Harm. Oh, dankjewel, ik vind het zo ontroerend hoe je ja, dat weer brengt. Ja, dankjewel. En uh, accentloos, hè. Accentloos. Maar goed, over 14 jaar zijn we er weer. En uh, dan, uh, dan is er ook wat meer nieuws over uh, de marathon-uitzending over de Zandstroom in maart. Marathon? Moet ik dan weer een marathon? Uh, dat is radio maken met de sportschoenen dan. Ah, is dat een marathon? Krijg je er ook los en nog van? Ja, op de duur wel. <laughs> nou, goed. Had je verder nog wat bijzonders harem of zeg nee. je ze nou. Uh... Nee hoor, leg er maar uit. Ik gooi je eruit. <laughs> ja, je hebt er weer genoeg. Gerry, bedankt ook dat ja. je er was. He. Ja, graag gedaan. Altijd ja. gezellig. Altijd ja, gezellig. En dank voor de koeken. Wat een hele lekkere koek had ze mee. Maar een lekkere koek. Want die he? heet ja. Romeo's. Romeo's. Ja. Gezellig. Romeo's. Romeo's. Ja. Ik heb ben... Gisteren had ik een Julia. Oh Julia, zo Ja, die zijn ook. Een... Een... Ik stopte een stukje Julia in mijn mond en ik dacht bij mezelf, nou. Oh Tante Julia! Oh Tante Julia, je wordt nu al wat ouder. Ik vind je een hartstikke leuker bij het maal je borsten van mijn schouder. Nou, tot volgende week, wel weer. Die week erop.